De Amerikaanse president Obama gaat Janet Yellen voordragen als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, de Fed. De 67-jarige Yellen is nu vicevoorzitter van de Fed. Als de Senaat akkoord gaat met de benoeming is zij de eerste vrouw die aan het hoofd van de Amerikaanse centrale bank staat. De huidige voorzitter van de Fed, Ben Bernanke, vertrekt in januari na acht jaar als voorzitter. Een Russische rechtbank heeft bevolen dat een criticus van president Poetin wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek. De man werd vorig jaar mei opgepakt bij een groot protest tegen Poetin. Volgens de advocaat van de man zeggen de psychiaters dat zijn cliënt een gevaar vormt voor de samenleving, maar is onduidelijk waar ze dat op baseren. Amnesty International zegt dat Rusland met dit vonnis terugkeert naar de tijd van de Sovjet-Unie. Toen werd dissidenten de mond gesnoerd door gedwongen opnames. De man die gisteravond schoten loste in een politiebureau in Heerlen... is een 46-jarige Heerlenaar. De politie doorzocht zijn huis. Daar bleek dat eerder op de avond ook in de woning schoten zijn gelost. Er zijn geen gewonden gevallen. Op het politiebureau aan de stationsstraat sneuvelde alleen een ruit. De schutter kon worden overmeesterd en zit vast. Het politiebureau is direct ontruimd en gesloten voor sporenonderzoek. Waarschijnlijk gaat het vanochtend weer open. Waarom de man schoot is onduidelijk.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 Ons online volgen kan natuurlijk ook. Op Twitter vind je ons via het WNL Nacht. De mogelijkheid om te studeren wordt de komende tijd voor veel mensen steeds lastiger. Vanuit Den Haag wordt er steeds heviger gezaagd aan de stoelpoten van de aankomende student. Er wordt extra bezuinigd en iedereen moet er geloven, dus ook de studenten. Ja, en toch heeft het Haagse Malieveld de afgelopen maanden niet vol boze studenten gestaan. Maar reuring is er wel. Eh, studentenvakbond LSVB komt zowel voor als achter de schermen op voor de rechten van de student. En Jorien Jansen is voorzitter van de LSVB. En zitten het hele uur bij ons in de studio. Jorien, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, studenten die uh, om vijf uur uh, s'morgens nog wakker zijn, zitten meestal dan op dat moment aan de alcohol. Uh, jij bent hier nu. Uh, kan je het doen met een kop koffie? Kop koffie, glaasje water. Ik ben er klaar voor. Ja, geen ontwenningsverschijnselen. Ja, nou, ik ben ja. zelf ook geen, ben zelf geen student. Oh, je bent meer. geen student meer. Maar meestal uh, lig ik op dit tijd zit toch in mijn bed. <laughs> ja, je bent pas sinds kort ben je, uh, voorzitter van de, van de LSVB. Dat klopt, sind, uh, uh, sinds juli. Uh, sinds juli. Um, wat drijf jij nou om, om in deze tijd, zeker in deze tijd, omdat het ja, best wel een roerige tijd is voor, uh, voor de student, zeker de aankomende tijd, om deze functie te vervullen? Nou, ik vind onderwijs heel erg belangrijk en ik denk dat we het in Nederland in vergelijking met andere landen relatief goed doen. We hebben kwalitief goed onderwijs, iedereen heeft de kans ook om het onderwijs te volgen. En wat je ook noemt, er zijn nu heel veel maatregelen die dat eigenlijk uh, regelrecht aantasten, zoals het afschaffen van de basisbeurs of de OV-kaart. En ik me met daar heel graag voor wil inzetten, dat dat echt een soort activisme losmaakt om te zorgen dat onderwijs voor iedereen toegankelijk blijft. Ja, spannende tijden dus. Zeker spannende tijden. Er staat een hele hoop op het spel wat het voor studenten heel erg kan gaan veranderen. Ja. En je bent nu deze uitdaging gaan aanpakken. Het zijn spannende tijden, zeggen we al. Wat is de achtergrond die maakt dat jij op dit moment de goede persoon op de goede plek bent? Ik hoop dat ik heel veel mensen kan enthousiasmeren. En ook kan motiveren om kritisch te blijven kijken naar het onderwijs. Denk ik denk dat dat heel belangrijk is dat studenten zelf altijd blijven nadenken over hoe je het onderwijs kan verbeteren. En dat ze daar ook hele goede ideeën over hebben. Ja. En wie is Jorin Jansen dan? Ja, de nieuwe voorzitter van het Landelijke Studentenvak. Want... Ja, maar er is een reden dat jij, dat jij deze, deze functie hebt aangenomen. Wat, wat kan jij betekenen voor de, voor de student? Ja, wij hebben natuurlijk uh, twee de, tweedelig is dat eigenlijk. Aan de ene kant kan ik studenten informeren over wat er allemaal speelt in Den Haag... Um, niet voor iedereen is dat altijd helemaal duidelijk. Er wordt veel gewisseld met plannen. Komt er nou wel een leenstelsel? Komt er nou geen leenstelsel? Aan de ene kant wil ik heel graag studenten daarvan op de hoogte brengen. Wat staat er nou te wachten? En waar kunnen ze op rekenen? En tegelijkertijd zal ik uh, ook in Den Haag laten horen... maar eigenlijk aan iedereen wat het standpunt nou is van ons... en wat de beste manier is om het onderwijs voor studenten zo goed mogelijk te houden. Ja, want Hoe proberen jullie de politiek ervan te overtuigen... Uh, dat, dat studenten bijvoorbeeld op, op sommige vakken meer ontzien moeten worden? We hebben regelmatig gesprek ook met, uh, met kamerleden. Dat is natuurlijk gewoon de officiële gesprekspartner van het ministerie. Je zit ook af en toe met, met Busmaker zelf aan tafel. Uh, en wij zullen daar altijd eigenlijk de punten die ook belangrijk zijn. Dus dat iedereen de kans krijgt om te studeren. Dat je financiële achtergrond er geen rol in mag spelen. Dat zijn punten die wij daar wel altijd benadrukken. Ja, aan de andere kant. Iedereen uh, moet inleveren. De student eigenlijk ook. Nou, ik denk dat het juist heel slim is om uh, in onderwijs te investeren... juist in tijden van crisis, Omdat je eigenlijk ziet dat elke euro die je in het hoger onderwijs investeert... dat die zich uiteindelijk aan de maatschappij, dus aan iedereen... drie keer terugbetaalt. Het is een juiste investering. Zeker. En wat zeg je dan tegen de mensen die, die zeggen... ja, uh, heel leuk uh, dat onderwijs... maar uh, er zijn nog nooit zoveel hbo-afgestudeerden uh, geweest... die geen baan konden vinden. Dus wat is het dan eigenlijk waard? Wat, wat zeg je tegen die mensen? Het onderwijs uh, is heel belangrijk... Niet alleen voor het vinden van een baan, maar ook alleen om jezelf te ontwikkelen. Een kritische houding, eh, meer leren, een brede blik op de wereld. Dus dat is ook een hele belangrijke functie van het onderwijs. En ik denk dat je zonder, zonder opleiding dan een baan vindt, dat wordt heel erg lastig. Ja. Jorien, blijf vooral bij ons zitten. Uh, want we gaan het hele uur, de, staat, staat mede in het teken van, uh, ja, van de studenten. En uh, ja, de problemen waar zij eigenlijk tegen gaan lopen met de huidige, poli huidige politieke plannen. De bezuinigingsronde die ook de studenten gaat aantasten. Jorin Janssen van de LSVB. Ja, Er zijn nog meer uh, problemen. Uh, tenminste, als je de afgelopen weken uh, je televisie mocht uh, geloven op Nederland 1, 2 of 3. Want je kon er niet omheen. Uh, we werden doodgegooid met de niet 1, 2, 3 wegspotjes. De reden kent u inmiddels. 100 miljoen euro extra aan bezuinigingen op de publieke omroep. Ja, nou, Hilversum staat op zijn achterste poten. En daarom wordt er straks om 11 uur geprotesteerd in Den Haag. Er is muziek en er wordt gesproken door onder andere Kees Verhoeven van D66. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, die 1, 2, 3 spotjes. Ik denk dat u ze ook wel de afgelopen weken veel heeft gezien. Uh, ja, ze waren uh, ook uh, bijna onontkoombaar. Uh, en ze waren twee weken lang natuurlijk uh, bijna elk uur al een paar keer op de buis. Ja, ik heb ze ook gezien zonder meer. En uh, ik heb ook... Uh, natuurlijk gehoord van de publieke omroep, wat zij vinden van de bezuinigingen. En uh, nou, dat gaan we dan morgen op het uh, Malieveld voor de allerlaatste keer uh, nog één keer heel hard horen, denk ik. Ja, vond u die spotjes niet op een gegeven moment een beetje vervelend worden? Nou ja, kijk, iets wat je heel vaak voorgeschoteld wordt, uh, dat wordt op een gegeven moment uh, wat sleets. Uh, kijk, het is zo dat ik als uh, televisiekijker uh, er niet echt een mening over heb. Als politicus wist ik wat er speelt. En als politicus ga ik ook niet over de uitzendingen van de publieke omroep. Dus ik kan er dan een mening over hebben, maar die is eigenlijk niet zo relevant. Ik weet wat er speelt, dus daar heb ik het spotje niet voor nodig. En als ik te vervelend spotje vind, ja, dan heb ik pech, want dat is helemaal aan de publieke omroep zelf. Maar goed, laten we zeggen dat het in ieder geval duidelijk is geworden dat er bezuinigd wordt door de publieke omroep en dat was ja. denk ik het doel. Ja, gisteren was er al een lang debat in de Tweede Kamer over de bezuinigingen. Uh, ja. Hoe was dat? Ja, het, was een, het duurde bijna zes uur um, en dat ging met name over die 100 miljoen uh, en we hebben uh, eigenlijk allemaal vragen aan de staatssecretaris gesteld. Kijk, PvdA en VVD willen 100 miljoen extra bezuinigen... na eerder 200 miljoen op de publieke omroep. Mm -hmm. uh, nou ja, D66 is daar heel kritisch over. Omdat wij denken dat, ja, op een gegeven moment... heb je gewoon uh, het vet wel wegbezuinigd En dan ga je het hart van de publieke omroep raken. En daar maken wij ons ook zorgen over. Dus in die zin begrijpen we ook de ophef bij de publieke omroep uh, wel. Ja. Uh, en het ging ook nog een beetje over... als je nou 100 miljoen bezuinigt kun je dat dan weer terug laten verdienen door meer reclame. Ja. Dus dan krijg je veel meer reclameblokken in programma's. Nou ja, dan krijg je weer een soort commerciële publieke omroep. Dus dat was wel een beetje een, een, een lang debat met veel haken en ogen. En de vraag ging steeds over van wat is nou eigenlijk de bedoeling... de taak van de omroep en hoeveel geld is daarvoor nodig? Ja. De staatssecretaris gaat dan morgen uh, of donderdag is dat dan... gaat hij antwoorden. Ja, is het niet duidelijk dat er gewoon echt iets concreet verandert, moet gaan veranderen hier in, die, in Hilversum, in, bij die publieke omroep... dat er gewoon echt te veel geld hier wordt uitgegeven... en dat het helemaal niet zo is dat al het vet is, is weggezogen in principe hier? Weet ik niet. Ik, ik, ik denk dat er, uh, uh, er gaat ongeveer 900 miljoen gingen altijd naar de publieke omroep... dat wordt, uh, als het allemaal doorgaat, in 2017 600 miljoen. Mm -hmm. Dus dan bezuinig je bijna 30 procent, bijna een derde van het totale budget... bezuinig je weg. Nou, er zijn niet veel sectoren of bedrijven of, of, of uh, uh, onderwerpen in dit land waar zo op uh, bespaard wordt. Mm Het -hmm. is ook wel flink gesneden. Uh, er zijn heel veel mensen ontslagen. Uh, er zijn ook veel minder ontslagen. Er waren er 21 en dat worden er 8. Mm -hmm. Dus je kunt niet zeggen dat er niks gebeurd is. Aan de andere kant moet je altijd kritisch blijven kijken naar, naar wat je met dat geld doet. En dat vind ik eigenlijk de discussie die we zouden moeten voeren. Wat mij betreft, gaan we die de komende tijd na, uh, na de manifestatie, na de antwoorden van de staat en ook na deze wet. ...gaan we het daarover hebben van ja, waarom hebben we eigenlijk publieke omroep? Ja. Wat moeten die maken? Ja, ja, ja, ja, maar is het dan ook niet weer zo dat de politiek zich te veel gaat inmengen... ...met die uh, publieke omroep als u die discussie begint? Nou, dat doen we dus niet, want het enige waar wij over praten zijn de uh, kaders. Hè, dus de, de, de buitenkanten van, van waarbinnen het moet uh, gebeuren. Dat, dat klinkt heel technisch. Over, doe, doe maar, dat nou, is wat we concreter. gaan niet over programma's praten. We gaan niet uh, vertellen welke programma's leuk zijn en welke niet leuk zijn. Maar we gaan wel zeggen wat ongeveer de onderwerpen zouden zijn waar de publieke omroep uh, televisie over maakt. En dat is bijvoorbeeld cultuur, dat is nieuws en achtergrond, of dat is kindertelevisie, of dat zijn evenementen. Uh, en misschien wel wat minder aan Dat zijn discussies die je als Tweede Kamer uh, wel moet voeren. Ja. De precie precieze programma's, daar gaat de, de omroep zelf over. En vervolgens geven we er een budget bij. Dus wij moeten het over de, de, de, de speerpunten en het geld. Daar moeten wij het over hebben. Ja, en dan, dan gaat lingo straks weer weg. Dat is een discussie die je dan uh, heel snel krijgt. Dan, dan zeg je bijvoorbeeld van... ...ik vind dat het wel wat minder amusement kan. En dan vraagt iemand altijd... Zeg, ...oh, dus u bent niet meer voor 1 tegen 100... ...of u wilt geen BNN op reis, of u wilt dat niet meer. Kijk, en dan zeg ik altijd van... ...ja, ik kan wel een voorbeeld noemen van iets wat uh, precies publiek is... ...of niet helemaal echt een publiek programma. Maar daar gaat het niet om. Maar het gaat er wel om dat we een beetje een gevoel hebben... ...dat de Tweede Kamer een beetje duidelijk is over... ...ja, waarom hebben we nou eigenlijk een publieke omroep? Nou ja, en ik denk dat de publieke omroep... ...de uiterste zijn helder. Die is er niet voor strictly condensing, en die ze wel voor tegenlicht. Maar daartussen zit dat grijs ja. gebied. En daar moeten we eens een keer over gaan praten. Maar dan niet op het niveau van programma's. Maar wel op het niveau van ja, domeinen, onderwerpen, thema's. Als de WNL nacht maar blijft, hè? Ja, nou ja. De, de, de vorige debat over media ging over het aantal omroepen. Dan ging het ook over de twee nieuwe omroepen. Dus oh. de aspirant omroepen. Ja. Uh, daar is WNL er natuurlijk één van. Mm -hmm. En uh, daarvan heeft de Tweede Kamer gezegd dat die wel een eerlijke kans verdienen. Uh, ook om in de toekomst te bewijzen dat ze van meerwaarde zijn. Nou ja, dit toch alleen al dus de enorme meerwaarde van WNL. Zo, nou, uh, <laughs> so, nou dan hebben we <laughs> onze portie zelfbevlekking deze, deze nacht... Dan. ...hebben we dan nu wel gehad, ja, uh, ja, denk ja, ik. Ja, ja. Kees Verhoeven staat uh, vanmiddag, nou, deze ochtend al, uh, op het Malieveld... Uh, om, ja. Ja, om, uh, ...om te spreken over de 1, niet 1 2 3 uh, wegcampagne. campagne yes. Kees Verhoeven van d 60 succes en fijne dag vandaag. Dankjewel. iedere week naast Martijn middel zitten. Die heeft een goede boskrullen. Ja. Um, maar Lila James, die heeft de boskrullen? heeft zo'n zo'n afro. Nou, of, uh... Dat is dat is de grootste boskrullen die ik ooit heb gezien in ja, ieder okay, geval. Ik ga, ik ga meteen googelen. Maar je hoeft het niet eens uh, voor het haar te doen. Je moet het vooral voor de stem doen. Ik vind Lila James een geweldig artiest en dit was haar cover van oh, Don't. Mooie bo Speak. mooie boskrullen ook. Ja, een hele mooie boskrullen. Wij zijn wakker, u bent wakker, maar de meeste Nederlanders liggen nog op één oor. En toch zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door, te beginnen met de Telegraaf. De Russische diplomaat waar president Poetin zich zo druk op maakt... is aangehouden omdat hij zijn kinderen had mishandeld. Volgens de krant van Wakker Nederland sleurde Dimitri Borodin luidschreeuwend... twee jonge kinderen aan hun haren zijn luxe Scheveningse appartement binnen. Ja, Dat blijkt uit een procesverbaal dat de krant heeft ingezien...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 Borghadin's zoontje van anderhalf was zo lang niet verschoond... dat zijn kleren nat waren van de urine. Borghadin begroette de agenten met motherfuckers. Getuigen zagen hoe vier agenten de spartelende Rus pal langs terreur restaurant zijn post afvoerden naar de politieauto. Zojaan Detail daarbij. De man droeg op dat moment alleen een blauwe onderbroek. Ja, later dit uur uh, hebben we meer aandacht voor de betrekkingen tussen Nederland en Rusland. En dan spreken we daarover met Daniel de Zwart. Ook in de Telegraaf uh, de heropening van het strafproces tegen de zes van Breda. Die zes, dat zijn drie mannen en drie vrouwen, waren ongeveer twintig... toen ze werden veroordeeld voor de doden van uh, oma Mok. Dat is uh, de 56-jarige moeder van de eigenaar van Chinese restaurant Peacock in Breda. Gisteren zaten vier van de veroordeelden opnieuw in het verdachte bankje... omdat er mogelijk sprake is van een gerechtelijke dwaling. De veroordeling was destijds gebaseerd op de bekentenissen van de vrouwen... die enkel werden veroordeeld vanwege medeplichtigheid. Een van de vrouwen trok die verklaring nog voor het hoger beroep weer in.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 Extra feitje, in een gemiddeld klaslokaal is de zuurstof rond twee uur smiddags op... en heeft lesgeven nauwelijks nog zin. Ik vind het echt heel smerig. Eigenlijk. Ja, volgens mij is, ik zei zonder kat, maar volgens mij is het dertien keer hoger dan in huishoudens met kat. Dat is nog veel erger. Dat is nog veel erger, ja. ja en die haren die komen dan mee met, met de kinderen... en blijkbaar wordt er niet goed genoeg geschoven. Dat is het verhaal. Ja.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 Er zijn veel meer knelpunten op de stagemarkt dan wat er gemeld wordt. Alleen instellingen die er echt niet meer zelf uitkomen... kloppen bij het meldpunt aan. En uh, heeft u de smaak te pakken gekregen? De krantenjongen is inmiddels onderweg naar het depot... en brengt dadelijk, als u een abonnement heeft, de ochtendkrant bij u langs. Ja. Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Ja, ook de aankomende student moet aan lastigere tijden gaan geloven. Ja, bij ons in de studio zit het hele uur Jorien Jansen. Ze is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVB. Jorien, nogmaals goedemorgen. Uh, in veel studentensteden is het lastig om aan een kamer te komen. Dat is iets waar we al decennia over horen. Uh, uh, en het is er nog steeds. Hoe komt dat? De kamernood, dat is inderdaad een heel bekend onderwerp. Uh, het verschilt wel heel erg per stad. Er zijn steden waar enorm tekorten zijn, zoals Utrecht en Amsterdam. In andere steden, uh, Eindhoven, Maastricht, Groningen... Daar is op zich het aantal kamers wel redelijk voldoende... maar dat betekent natuurlijk niet automatisch... dat die kamers ook uh, aansluiten bij de wensen van studenten. Uh, wat wij hier zien is dat er afgelopen tijd... heel veel bouwprojecten eigenlijk hebben stilgelegen. Omdat er heel veel onduidelijkheid was over de prijs... die nou uiteindelijk voor een kamer kon worden gevraagd. Maar, maar als er, uh, het, het gevolg van, die, van de economische crisis is onder meer dat heel veel kantoorpanden bijvoorbeeld uh, leegstaan. Uh, nou, het lijkt me een hele goede reden om uh, daar gewoon studenten in, uh, in te stoppen. Het leegstaande pan, dat zou zeker een hele mooie mogelijkheid zijn voor studenten. We hebben het ook al heel vaak uh, aangekaart dat we daar echt uh, wel wat in zien... Uh, en het wordt tegenwoordig ook makkelijker. Dus een, nieuw, een nieuwe wet, wat door eigenlijk de ombouw van leegstand vergemakkelijker en aantrekkelijker maakt voor investeerders. Dus wij hopen zeker dat daar. Uh ja, nieuwe initiatieven komen, ja, ik nou, vind, ik vind het wel een mooi voorbeeld. Is in het provincie-oude provinciehuis in Utrecht hebben ze nu omgeturnd tot ja, tot, tot hele mooie studentenkamers. Ja. En ik, ik snap nooit zo heel erg goed waarom, waarom dat niet uh, vaker gedaan wordt. Je hebt, je hebt nu toch al die ruimte die leeg staat. Waarom gebruik je die ruimte dan nu gewoon niet om ja, dit grote probleem voor studenten toch op te lossen? Ja, het is natuurlijk super zonde als er honderden vierkante meters uh, kantoorpand leegstaan. Terwijl er ondertussen een studenten... op zoek zijn naar een kamer. Ja. Um, de, maar er zijn inderdaad steeds meer van dat soort voorbeelden. Ook de Archimedeslaan in Utrecht zijn een oude hogeschool... die omgebouwd is tot... en kantoorruimte, woonruimte. En dat zijn hele mooie dingen die we eigenlijk graag... veel meer zouden willen zien. Ja, en Je noemde het net ook al, uh, doordat er wat onduidelijkheid is... rondom uh, de prijzen die je mag vragen... de huurprijzen die je mag vragen... voor, voor studentenpanden. De, wat er gaat veranderen in de regelgeving... Uh, um, zit die markt ook een beetje op slot, zou je, zou je bijna kunnen zeggen. Komen er minder panden bij? Kunnen, kunnen we daar eens op, op inzoomen? Want, want hoe zit dat precies dan? Je zegt de onduidelijkheid, waar, waar zit dat dan in? Ja, klopt. Uh, het is zo dat je de, kamer, de, de huurprijs van een kamer kan berekenen... volgens een bepaald puntensysteem. En dan is je dus eigenlijk gewoon alle faciliteiten die die kamer heeft. Is er een wasbak? Deel je je douche met anderen? Of heb je eigen voorzieningen? Die bepalen de ja. ik, ik herinner prijs. me een jaar of zes geleden nog wel met een meetlint... zo langs alle muren inderdaad. <lacht> dat, dat systeem inderdaad. Ja, dat kan je inderdaad ook zelf. Als student kun je dat ook invoeren. We hebben er ook een website voor check je kamer... waar je dat zelf kan uitrekenen of die prijs terecht is. Uh, nu is er heel lang uh, over gesproken dat... het systeem op de schop gaat of er wordt in ieder geval iets in veranderd, maar het is nog niet precies duidelijk wat dat gaat betekenen. En daar is dus voor investeerders gewoon onaantrekkelijk, want ze weten niet wat ze uiteindelijk kunnen verdienen als ze een ja. nieuw, nieuwe kamer eh, opleveren. Ja. Nou is dus een probleem met de studentenhuisvesting en dan staat er in de, uh, ja, in de huidige regeringsplannen eigenlijk dat de OV-chipkaart uh, ook eigenlijk afgeschaft moet worden. Tenminste de, de gratis OV-jaarkaart voor, uh, voor studenten. Dat Gaat toch alleen maar averechts werken dan wat betreft uh, uh, ja, de, de problemen... dat uh, mensen toch dichter bij hun school willen gaan wonen? Dat klopt, dat is een heel goed punt. Omdat dat vaak helemaal niet wordt meegenomen in deze plannen. Er wordt nu inderdaad gesproken over het afschaffen van die ov -jaker. Dat zou dan vanaf 2016 zijn. Uh, ja, dat heeft zeker invloed. Uh, veel mensen die nu misschien bij hun ouders wonen en reizen naar de opleiding... willen dan misschien ook op kamers waar die kamernood alleen maar zal toenemen. En eigenlijk die vraag dus naar... Studentkamers ook alleen maar zal toenemen. Ja, ziet niemand dat dan in Den Haag? Ik denk dat dat onvoldoende wordt meegenomen. Want het is wel echt een ontzettend belangrijk aspect. Want er zou dan toch op een manier een oplossing voor gevonden moeten worden. Ja, Jorien Jansen van de LSVB. Jij zit het hele uur bij ons in de studio. Uh, en straks praten we verder over, over Den Haag, over de politiek. En, en dan gaan we het vooral hebben over het onderwijsakkoord uh, wat er ligt. En de gevolgen daarvan uh, voor de student. Daarover straks meer. Op deze vroege ochtend van 9 oktober. Ja, het is oktober de maand van de Nobelprijswinnaars. Gistermiddag werd bekend dat de Nobelprijs voor de natuurkunde... naar de ontdekkers van het hoe kan het ook anders, Hicks deeltje gaat. Ja, en vandaag is het de buurt aan de. Aan de, buurt, de niet de buurt, de beurt. Bird. De beurt aan de scheikundigen. De grootste kanshebber is David A. Evans. En dat is niet te verwarren met, uh, met die van uh, YouTube die David Evans. Hilde Boersma, wetenschapsjournalist. Uh, jij weet er meer van. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. David A. Evans, professor in de scheikunde. Uh, leg uit. Wat kan hij? Wat heeft hij ontdekt? Ja hij, hij, ja, hij is vooral bekend van, uh, van zijn werk aan uh, zogenaamde spiegelbeeld-isomeren. Dat zijn moleculen die eigenlijk heel erg op elkaar lijken. Maar de molecuulformule is precies hetzelfde. En als je ze op papier zou opschrijven, dan, uh, dan zijn ze ook precies hetzelfde. Maar, maar in drie-dimensionaal drie zijn ze elkaar spiegelbeeld. Een beetje zoals een uh, linker- en een rechterhandschoen. Ja. En uh, in de scheikunde is dat een probleem, want als je, als je, uh, ja, als je zulke stoffen. Uh, ook in het laboratorium of bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie, maakt, aanmaakt, dan krijg je altijd zowel de linker als de rechter, zoals heet het al, links- en rechtdraaiende uh, spiegelbeelden krijg je. Ja. En het probleem is dat zij vaak een verschillende functie hebben. Ja. Dus als je bijvoorbeeld een van de bekendste, bijvoorbeeld het, zoet, het zoetstofje aspartame, dat we gebruiken in Cola Light en dan ook in onze zoetjes voor de koffie. Ja, ze hebben maar de light producten um, eigenlijk. Ja, precies. Ja. De linksdraaiende variant die is heel zoet. En de restdraaiende variant die is eigenlijk, uh, die heeft geen smaak. Okay. En nou, dat is wel het probleem. Als je die stoffen wil maken in de farmaceutische industrie, dan is de helft van, van je product is eigenlijk waardeloos. Ja. Maar begrijp, dus hij, begrijp ik dan goed dat hij er dus voor kan zorgen dat, uh, dat, dat producten dan twee keer zo goed werken? Ja, bij sommige dingen, ja. en je hebt inderdaad, zelf, je hebt uh, ook uh, er zijn zelfs stoffen die waarvan de ene linksdraaiende inderdaad voor reumen wordt gebruikt als medicijn en de rechtsdraaiende echt giftig is. Ja. Dus het is cruciaal dat je dan maar één van die stoffen maakt. En dat was heel lang was het eigenlijk onmogelijk. Dan gooide je stoffen bij elkaar en dan kreeg je gewoon ja, 50% van het een, 50% van het ander. Echt ja. gewoon een mengsel. En dan moest je achteraf moest je nog die twee uit elkaar gaan halen, wat heel moeilijk is en heel duur is. En het is hem dus gelukt om, nou hij is gewoon heel belangrijk geweest in het feit dat er nou ja, manieren werden gevonden om maar één van die draaiende stoffen te. Vinden, Hidden, te, te produceren. Het, het, het wordt, denk ik, voor dit tijdstip al vrij ingewikkeld. Het, laten, we, het, laten, vrij het, laten we het even proberen te simplificeren. Uh, stel, je zou nu een, een nou pak een beetje, 12-jarige moeten uitleggen. wat deze man de wereld heeft gebracht. In een paar zinnen. Ja. Doe eens. Ja, dan kom je toch op dat, dat het hem lukt. In plaats, van dat, in plaats van dat je een mix krijgt van linker- en rechterhandschoenen. dat het hem gelukt is om manieren te vinden. om alleen maar rechterhandschoenen te vinden. En voor de, bijvoorbeeld voor de farmaceutische industrie is dat heel erg belangrijk. Als je alleen maar die rechte handdoen wil, dat je gewoon dat je het goede product produceert. In plaats van een mix van twee die je achteraf nog moet scheiden. Wat heel duur was en wat soms ook vaak niet lukte. En nu, waar hij voor gezorgd heeft, is, is dat er bijvoorbeeld medicijnen geproduceerd konden. Want die vroeger niet geproduceerd werden. Omdat, uh, omdat je twee vormen had waarvan één giftig was. En nu kan je de ene alleen produceren. Okay. En dat, ja, dat is dus voor de farmaceutische industrie en dus ook voor onze gezondheid uh, winst. Dus het is vooral medicijnen of ook nog op andere gebieden? Ja, dus ook natuurlijk bijvoorbeeld die aspertaan is ja? natuurlijk echt, niet echt een medicijn is voedingsstof. Het geldt oh ja. ook voor voedingsstoffen, maar het wordt heel veel gebruikt in de, vooral in de, in, de, in, de, in de farmaceutische industrie dat het gaat om medicijnen. Het ja. zijn gewoon veel medicijnen waar één van de twee spiegelbeelden werkt. Maar het is dus niet alleen een, een, een leuk feitje dat hij heeft, heeft herkend... maar het heeft ook echt daadwerkelijk wel, ja, uh, wel is, levensreddende ja. krachten. Ja, toen hij eraan werkte was het echt fundamenteel. Van hoe, kan het, hoe krijgen we het voor elkaar om een van die twee spiegelbeelden te vormen? Maar het heeft heel veel impact gehad in, in de industrie. Ja, ja nou, hij is, nou is hij een van de grootste kanshebbers. Zou jij ook stellen dat hij de grote kanshebber is... om, uh, om deze Nobelprijs te pakken dit jaar? Ja, hij. hij ja. Heeft ook... Kijk, het is eigenlijk niet zo uitgesproken zoals gisteren die uh, gisteren Hicks. Daar was echt iedereen het over eens. En bij bij scheikundigen dus, circuleren allemaal lijstjes met tientallen namen. Ja. Maar inderdaad, als je toch veel collega-scheikundigen en veel, uh, ja, veel blogs en dat soort dingen. toch wel een groot gedeelte dat deze het wordt. Het zou je verbazen als het hem niet werd, in ieder geval. Wie, nee, het, wie, wie ja. zou het dan moeten worden? Ik moet. Ik, he, ik weet dat niet. De, oh. de, er gaan echt tientallen uh, namen rond. En deze komt het vaakst naar boven, maar ik zou geen andere naam noemen die ik echt heel erg uh, hoog uh, in de kant heb. Nee, en wat dat betreft is, is wellicht, uh, zijn de ontdekkers van het Higgs deeltje spreken nog wat meer tot de verbeelding. Natuurlijk, hè? Ja, die, die, die, dat zijn ook gewoon mensen die veel meer, ja, dat is eigenlijk nieuws wat veel meer het nieuws haalt. Ja, ja, Dit ja. is iets wat wat eigenlijk zelden het nieuws komt, maar wat in, ja, goed, in de scheikundige wereld wel echt belangrijk is. Maar wat weinig na de media haalt. Oké, okay, Hidde Boersma, wetenschapsjournalist. Uh, hartelijk dank uh, voor het uh, vroege opstaan. En maak er een hele mooie dag van. Heel goed, dank u. Je hebt dus een linkerhandschoen, een rechterhandschoen. De rechterhandschoen je... is giftig. Ja, en als je die rechterhandschoen dus niet wil... dan kan hij ervoor zorgen dat je, alleen... dat je twee linkerhandschoenen hebt. Ik denk dat ik dan geen IKEA-kastje uh, meer in elkaar uh, geklust <laughs> krijg. En ook niet van uh, andere merken, zoals uh, noemde er eens een paar. Uh, <laughs> Gamma en uh, praxis. Dankjewel. En, uh, Teun Verstegen, dat is de stem die u hoort. Het nieuwsminuutje. En hij brengt u op deze half zes het laatste nieuws. Goedemorgen. De diplomatieke reil tussen Nederland en Rusland... hoeft geen gevolgen te hebben voor het bezoek van koning Willem-Alexander... en koningin Maxima. Dat zei uh, premier Rutte aan het begin van deze nacht... De premier benadrukte dat de relatie tussen Nederland en Rusland goed is... en dus wel een tik kan verdragen. Vervolgstappen moeten wel heel zorgvuldig gezet worden. En als het allemaal goed gaat, dan gaat het koninklijk paar gewoon op bezoek in Rusland op 9 november. In Italië en Libië hebben afspraken gemaakt over de aanpak van bootvluchtelingen op de Middellandse zee. De landen besloten gisteravond de patrouilles op zee uit te bereiden. Als onderdeel van het akkoord doneert Italië een aantal patrouilleboten aan de Libische kustwacht... en ook krijgen de Libiërs extra training. En in de bossen bij Amerongen zijn opnieuw vernielingen aangericht... Onbekenden hebben drie informatieborden en een picknicktafel beschadigd. Volgens boswachter Janneke Orlemans eh, loopt de schade in de duizenden euro's. En via Twitter liet ze weten de vernielingen redelijk nutteloos te vinden. Het ja, is ook gewoon niet netjes. Wie, wie doet dat nou? Ja, maar ja, het, weet ik niet. Jij? Nee, je zat hier. Ik zat hier. Ja, nee, ik, nee, weet ik ook heb niet. Een, ik heb een alibi, maar ik, zou <laughs> ook, ik snap dat werkelijk niet. Waarom zou je dat doen? Die, dan wil je gewoon dat mensen de weg kwijtraken. Ja, ja, en dat op een dinsdagavond ook nog. Ik snap het, ik wo woensdagochtend. Het is niet de eerste keer dat het gebeurde, want kort geleden... werden ook al een aantal infopanelen vernield. En dan nog het weer met Stijn van Antwerpen. Vandaag zien we een afwisseling van wolkenveld en een spatregen. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk aan wat droger... En stijgt de temperatuur tot een graad of 15. Nou, vanavond en vanavond is het overwegend droog... en daalt de temperatuur tot een graad of 7.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 De wisselvalligheid die blijft aanhouden, maar in het weekend ook af en toe de zon. Het Nieuwsminuutje. Onze weerman Stijn van Antwerpen brengt eigenlijk slecht nieuws. Ja, jammer. En uh, ten verstegen voor dit, uh, voor dit nieuwsmoment, Dankjewel. Het is inmiddels twee minuten overal, zes. Goedemorgen als u net wakker bent. U luistert naar Omroep WNL op Radio 1. Straks gaan we verder praten met uh, Jorien Jansen. Zij is voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. We hebben het over het onderwijsakkoord. Eerst John Newman, cheating. 1, 5, over half 6, WNL John Newman. Cheating. Prinsjesdag ligt alweer een aantal dagen achter ons. Uh, maar de boodschap die eruit voortkwam dreunt nog hard door. Ook de universiteiten en hogescholen moeten zijn geschrokken toen de plannen op tafel kwamen. Des te meer reden voor de Landelijke Studentenvakbond LSVB om in de bres te springen voor de huidige en aankomende student. Voorzitter van die LSVB is Jorien Jansen, zit hier bij ons in de studio. Uh, ja, Jorien, uh, het grootste punt in het akkoord moet toch wel het, uh, het afschaffen van de basisbeurs zijn. Dat moet toch wel het meest opvallen. Ja, dat klopt. Dat is zeker het punt waar wij ons het meeste zorgen om maken. Uh, dat is die basisbeurs die er nu is voor alle studenten. Dat ze daarover spreken om die af te schaffen. Want dat is natuurlijk iets wat ontzettend uh, raakt aan de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. En dat vinden wij ook kwalijk. Ja, want in korte gevolgen daarvan? Nou, je moet bedenken: studeren kost ongeveer 1100 euro per maand. Uh, je krijgt nu als je als uitwonende student krijg je ongeveer 270 euro per maand? Dat is helemaal niet een heel groot bedrag. Maar dat kan wel net die drempel wegnemen om te gaan studeren, om uh, toch die kleine bijdrage om het mogelijk te maken om een studie te doen? Ja, hoe verre liggen wij daar, daar heel erg in achter dan uh, ten opzichte van andere Europese landen? Hoe is, hoe is het daar geregeld? Is dat, is dat daar een stuk beter geregeld? Is de studie is dat veel toegankelijker daar? En het is moeilijk om dat zo te zeggen, omdat elk land heel erg eigen systeem heeft. Um, er zijn landen die niet, geen, bijvoorbeeld geen basisbeurs hebben, maar die hebben dan weer geen collegegeld. We hebben collegegeld dat volgend jaar 1906 euro wordt. Dus dat kost ook al veel geld. Dus het is een beetje moeilijk om daar een hele duidelijke vergelijking in te maken. Nou, ik, kan, ik kan me herinneren een, een reportage van, uh, van een voormalig uh, collega van ons... Annette Schut, die uh, op reportage ging in, ja. uh, in België... omdat heel veel Nederlandse studenten ervoor kiezen om in België te gaan studeren. Uh, merk je daar iets van als, uh, als LSVB zijnde? Dat mensen echt het buitenland op, buitenland op gaan zoeken? Ja, in België is natuurlijk een voorbeeld waar het collegegeld veel lager is dan in Nederland. Dus daarom een aantrekkelijk alternatief. Uh, je ziet ook wel dat steeds meer mensen een master in het buitenland gaan doen... Mm -hmm omdat, ze lang, ook omdat ze, dat je ziet in Nederland een tweede studie heel veel duurder is. Dan moet je het in één keer het instellingscollegegeld gaan betalen. Wat soms 10.000 euro is. Dat mag een opleiding zelf bedenken. Ja, dan wordt het natuurlijk een heel aantrekkelijk om ergens anders je studie te gaan volgen. Waar het wel betaalbaar is. Dan zeg je, ik neem een bijbaan. Een beetje werken naast je studie kan best, maar je wil natuurlijk dat de hoofdfocus wel bij je studie komt te liggen. En als je uiteindelijk vier dagen in de week uh, achter de kassen moet zitten bij het Albert Heijn, waardoor er nog maar één dag in de week over is om te studeren, ja, dan haal je natuurlijk ook niet meer de beste studieresultaten. En dat zou ontzettend zonde zijn. Hoe kan het nou zo zijn dat wij eigenlijk heel weinig uh, gedonder horen wat betreft studenten? Waarom komen studenten nu niet echt in actie? Ik denk dat het voor studenten heel erg onduidelijk is... wat ze nou precies staat te wachten. Um, en wat natuurlijk ook zo is... dit is iets wat niet zozeer de studenten van nu gaat raken... maar meer de, de scholieren die nog moeten gaan studeren. En die zijn er misschien nog wel helemaal niet zo erg mee bezig. Terwijl het voor hun ontzettend groot gevolgen hebben... weten ja. ze dat gewoon nog niet zo goed, wat dat precies betekent. Ja. En in hoeverre uh, worden, worden studenten eigenlijk betrokken... bij het maken van, van dit soort onderwijsakkoorden? Heb je daar enig idee van? Ja, het het Nationaal Onderwijsakkoord, waar inderdaad het leenstelsel ook in staat genoemd, daar hebben wij als, als studentvertegenwoordigers helemaal geen stem in gehad. En dat vinden we ook heel erg kwalijk, want als je het hebt over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, dan moet je daar ook studenten bij betrekken. Ja. Straks gaan we praten over de toekomst, want daar valt dus duidelijk nog een hoop over te bepraten. En dat doen we met Jorien Jansen van de LSVB. Ja, maar er is de, de relatie tussen Nederland en Rusland... want ja. die staat uh, toch echt wel op scherp. De ophef over Greenpeace, de Nederlandse standpunten wat betreft homorechten... het weigeren van de visa aan een Nederlandse journalist en een fotograaf... Nou, dat is maar een klein gedeelte. Ja, toch is Nederland op uitnodiging van de Russen... een zogenaamd vriendschapsjaar aangegaan, het Nederland-Ruslandjaar. De beide landen willen in 2013 de relaties en samenwerking extra belichten en stimuleren. Daniel Zwart, Ruslanddeskundige, goedemorgen. Goedemorgen. En nou, dat uh, gaat lekker hè, dat Nederland-Rusland jaar. Ja, er zijn best wel, wat, uh, best wel wat incidenten en conflictjes geweest door het jaar heen. Uh, het jaar, heen. En het jaar waarop, uh, waarop de vriendschap tussen beide landen, die, die best wel terug gaat, uh, bezegeld, uh, bezegeld moet worden. En is dat nou helemaal toeval dan? Um, ja, er zijn natuurlijk wel vaker conflicten. Hè. Dat wordt altijd op een bepaalde, op een bepaalde manier, en uh, volgens bepaalde protocollen gaat dat vaak... Um, maar uh, het, is, het is wel extra pijnlijk dat bepaalde, bepaalde zaken die best wel nijpend zijn en die best, best wel uitgelicht worden, omdat ze bijzonder zijn voor ons, bijvoorbeeld de, de anti-homo-wet en dat soort zaken. Maar ook uh, de dood van de Russische asielzoeker Alexander Dolmaat, of die, ja. hier in, uh, die hier in Nederland gestorven is in de cel, die, die onterecht uitgezet uh, uh, of die op de nominatie stond uitgezet worden. Dat zijn wel dingen die, uh, die pijnlijk zijn in de jaren waarop uh, zeg maar de goede banden tussen beide landen uh, en de historie belicht worden. Nou, ja, en dan ook gisteren nog. Dat nieuws van, de, van die Russische diplomaten die, uh, die in zijn onderbroek uh, ja, uh, aan zijn oren is meegetrokken over straat door de politie. Het gaat echt uh, heerlijk. Dat vriendschapsjaar is er met een reden. Waarom? Um, ja, kijk, uh, beide landen hebben wat ik zei een, een redelijk lange geschiedenis met elkaar. Um, uh, allereerst uh, economisch gezien, uh, de handelsbelangen zijn behoorlijk groot. Uh, wij importeren best veel uit Rusland en uh, wij importeren, of uh, Rusland importeert ook een en ander uh, van ons land. Uh, Rusland is de derde grootste exportbestemming naar China en de VS uh, van Nederland. En dat gaat om, uh, om een bedrag van uh, 6,4 miljard euro, dus dat is, uh, dat is behoorlijk significant. En in Rusland zelf zie je dat uh, bepaalde, bepaalde markten best wel uh, worden beïnvloed door een uh, Nederlands handelswaar. denk bijvoorbeeld de, bier, de biermarkt. Uh, uh, alcohol is een, is een groot goed in, in Rusland. Um, ja, bij veel uh, kioskjes en uh, winkels uh, zijn meestal wel merken te vinden als Heineken, Goals, Bavaria, noem maar op. Uh, maar ook in, in de landbouw, in, um, in de veeteelt, et cetera, hebben we best wel, uh, best, wel, uh, best, wel, uh, best wel wat invloed. En er zijn best wel wat Nederlandse uh, bedrijven die... Uh, die daar, die daar uh, samenwerken of initiatieven, initiatieven steunen of meedoen aan iets. En daarnaast hebben we natuurlijk ook een lange, lange historie... ook op het gebied van, uh, van cultuur. Peter de Groot, die, uh, die ooit uh, sint petersburg bedacht en liet bouwen. Dat heeft hij deels uh, laten inspireren op Nederland. Dus uh, ja, het, het gaat allemaal, het gaat, het gaat best ver, die uh, de, de geschiedenis die we hebben. Ja, Daniel, uh, dus uh, inderdaad, een, een handelsgeschiedenis, een culturele geschiedenis, alleen diplomatiek uh, rommelt het aan alle kanten. Hoe kan dat nou toch? Ja, ik. Uh, op een of andere manier zijn dat er, zijn er dit jaar. De laatste tijd zijn er, zijn er conflicten. Uh, op, op het gebied van de homo's. Dat is natuurlijk de opmaat. Uh, of dat is natuurlijk allemaal met het oog op de Olympische Winterspelen. Die binnenkort uh, gehouden worden. Begin 2014 in Sochi. En... Um, dat zijn natuurlijk zaken net als wij zijn een vrij tolerant land homo's en de acceptatie van homo's en die perceptie ten opzichte van homo's is dat toch iets anders dat zijn zaken die springen eruit en toen Poetin in Nederland was vanwege dat Nederland nederland rusland vriendschapsjaar, toen hebben duizenden mensen duidelijk laten blijken in Amsterdam dat ze daar niet helemaal mee eens zijn of Poetin daar wat van meegekregen heeft is een tweede en of hij er wat mee doet is maar zeer de vraag maar ze hebben in ieder geval wel laten zien dat ze het niet met hem eens zijn en uh, in de tussentijd zijn er uh, wat ik, wat ik al zei, allemaal uh, verschillende andere zaken voorgevallen, zoals de dood van die van die diplomaten. En dat is dan uh, dat is dan altijd wel reden um, om in de openbaarheid te treden en waarop dan toch wel best wel geschermd wordt, ja. uh, zeker, uh, zeker in media. Ja, ja nou dat Nederland-vriends of Nederland-Rusland-vriendschapsjaar, dat uh, ja, het kan dus allemaal wel eventjes net iets beter. Op welke wijze kan de samenwerking met de Russen daadwerkelijk goed worden versterkt? Dus zowel ook op, op, op diplomatiek gebied bijvoorbeeld, waar het dus helemaal niet zo lekker loopt? Ja, diplomatiek gebied is natuurlijk altijd een beetje, een beetje schimmig. Zeker, uh, zeker voor ons. Uh, je, je, ziet altijd maar, je ziet altijd maar een deel. En Het kenmerk van diplomatie is natuurlijk dat het, uh, dat het vaak achter gesloten deuren plaatsvindt. Ja. Um, dus dat is, een beetje, uh, dat, dat is een beetje moeilijk te beoordelen. Ja, dan helpt een uh, Russische diplomaat in zijn onderbroek op straat niet. Nee, nee, nee, nee, zeker niet. En die, die, die geeft natuurlijk weer de eigen... zijn versie van het verhaal in Rusland... en vervolgens volgen de ferme termen in Russische media... als uh, dat Nederland alle, alle mensenrechten uh, overschrijdt. En dat is dan wel weer heel ironisch dat uitgekend Rusland dat zegt tegen Nederland... Um, en zo kun je wel even doorgaan. Uh, nee, als, als afsluiter van het Nederland-Ruslandjaar... gaat uh, koning Willem-Alexander uh, op uh, 9 november aanstaan... Naar, naar Moskou, naar Rusland. En uh, daarbij zou ook een uh, foto-expositie worden geopend... van uh, Rob Hornstra en Arnold van Brugge... die het uh, Sochi-project hebben uh, gemaakt uh, door de jaren heen. 1. visum uh, uh, van beide heren is afgewezen. Dus dat was dus ook een smetje op, uh, op dat jaar. Misschien dat... Uh, misschien dat uh, uh, hij heeft natuurlijk een beperkte speelruimte. En hij zal niet heel erg onderdeel worden van diplomatie. Ja. Ja. Uh, maar dat, dat zou uh, misschien de zaak een beetje kunnen, kunnen verlichten. En verder ja. denk ik dat... Uh, ja, kijk, dit, dit is het uh, diplomatieke uh, diplomatiek gedeelte. De, de handel en dergelijke. Dat, uh, dat gaat gewoon, uh, dat gaat gewoon uh, verder. Ja, we gaan, we, gaan, we gaan de verrichting van koning Willem-Alexander... gaan we volgende maand uh, gewoon in de gaten houden. En laten we hopen dat uh, dat, dat vriendschapsjaar... daadwerkelijk uh, kracht wordt bijgezet... Uh, als hij uh, dat bezoek aan, uh, aan Rusland heeft gebracht. Daniel ja, Zwart? We, uh, laten we hopen. Dat we het afsluiten. Inderdaad, laten we dat doen. Daniel de Zwart, uh, Rusland-deskundige. Dankjewel en nog een fijne dag. Het is kwart voor zes. Aan. U luistert naar Radio 1. Uh, we tracteren u nu op de muziek van Town of Saints. Dit is Carousel. Get out the palm leaves, I'll heal the new king You can handle the price of fame You can't handle the price of fame Boy, you got it all planned like a millionaire wedding Voiling all traps, got nowhere to stray You know all the good children got to go to heaven Some get lost too long To show me the shortcuts to save time. But I don't wanna be caught in that cage. If we're gonna do it some way better. Saints. dit was Carousel op Radio 1. Ja, dit hele uur zit uh, Jorien Janss bij ons in de studio. Dat is uh, de voorzitter van uh, de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. En uh, nou, we hebben het eerder dit uur hebben het onder meer gehad... over de, de bezuinigingen bij de publieke omroep. Uh, er wordt, uh, deze ochtend wordt er, uh, wordt er geprotesteerd uh, in Den Haag. Wanneer uh, laten jullie uh, studenten, tenminste de studenten... zich eens een keertje horen? Oh, wij zullen zeker nogal van ons laten horen. Ik uh, kan er nog niet al te veel over vertellen. Maar we zijn natuurlijk zowel voor als achter de schermen. We hebben gesprek met kamerleden. Maar tegelijkertijd ook zullen we ook zeker publiekelijk nog van ons laten horen. Dus hou ons in de gaten, zou ik zeggen. Maar is dat dan alleen vanuit de LSVB? Of gaan we nog echt wel een studentenoproer uh, krijgen? Of dat is zowel vanuit LSB LSW als alle studenten die... Uh, jullie krijgen ze allemaal wel weer mee uh, naar, het, uh, naar het Malieveld. Hoewel de laatste keer wat ik me herinner, de laatste keer dat ik erbij was, een jaar of twee geleden... was het niet zo heel erg druk, uh, geloof ik, toen. In 2011 was uh, protest op het Malieveld was toen tegen het langste die ja. uiteindelijk ook uh, van tafel ja. is gegaan. Dus wat dat betreft wel heel succesvol. Ja, alleen er stonden er volgens mij iets... wat was dat, duizend man of zo? Ik weet niet, misschien hebben jullie er drie keer zoveel geteld... maar het was niet heel druk. Studenten willen niet meer zo graag opkomen voor hun rechten, lijkt het wel. Ik was er zelf niet bij, maar uh, wat je ziet is dat wel... als er echt iets speelt, willen studenten zeker nog wel van ze laten horen. Ja. En wat er nu speelt, gaat natuurlijk wel zo keihard de boel veranderen... als het doorgaat, dat het student wel wakker schudt. Laten we dan even realistisch naar de, naar de toekomst kijken. Uh, we, we stappen uh, vijf jaar vooruit in de tijd. Uh, hoeveel heeft de gemiddelde student dan minder te besteden dan nu? Nou, het hangt natuurlijk helemaal af van de plannen die er nu zijn of die doorgaan. Is Stel er wel ze gaan geen... door. We gaan ervan uit. Eigenlijk wil ik er niet van uitgaan. Want er wordt gesproken over het afschaffen van de basisbeurs. Maar dat is natuurlijk iets heel kwalijks. Want wat wij willen is dat iedereen die getalenteerd is, die gemotiveerd is, dat die kan studeren. En dat het niet afhankelijk is of jij toevallig rijke ouders hebt die dat kunnen financieren. Nou, laten, laten, dat, we dat, laten we dat horen scenario juist maar wel schetsen dan. Want, want, want dat is misschien wel belangrijk om ook te echt te laten weten dat het, ja, dat het menens is uh, uh, voor de studenten. Uh, wat, wat is het gevolg, denk jij, uh, straks op het moment dat dat... dat dat dat akkoord er wel echt doorheen komt... en dat die basisbeurs komt te vervallen? Nou, als collegegelden blijven stijgen, zoals ze elk jaar doen... we geen basisbeurs meer krijgen, geen OV-kaart meer is... Ja, dan wordt studeren echt weer iets voor de elite... wat alleen is weggelegd voor scholieren... die toevallig rijke ouders hebben en een goede afkomst. Terwijl je eigenlijk wil dat iedereen de kans krijgt... voor een goede opleiding. Ja, funes dus. Uh, heb je wel het idee dat er naar jullie wordt geluisterd? Ja, zeker. Maar... Er moet wel echt nog wat gebeuren, want die plannen zoals ze er nu liggen, daar zijn we het gewoon niet mee eens. Nou, er moet hard gewerkt worden, dus ook op deze 9 oktober. Wat ga je doen vandaag? Ik ga zo meteen weer gewoon aan het werk. Ja, straks naar kantoor. En dan, wat staat er op het programma? Een ontbijtje kan ik me voorstellen. Een ontbijtje, nou, ik begin eigenlijk al de dag met het doorlezen van nieuws. dat hebben we nu bij deze al gedaan. Dat heb mooi meegenomen, ook vroeg wakker, dat is ook al gebeurd. Onderhandelingen die er natuurlijk nu spelen, ook uh, met de oppositie houden we ook in de gaten. Want ook dat heeft natuurlijk te maken met onderwijs. Er wordt ook gesproken over een, over een leenstelsel. Dus dat zijn wel punten waar wij nu op dit moment echt bovenop zitten. Ja, ja en dan uh, gaan we hier uh, in de gaten houden wanneer de studenten in actie komen. Want dat er, dat er het veld weer volstroomt, daar lijkt het toch wel een beetje op, hè. Ergens in de nabije toekomst. Op wat voor manier het dan ook zou zijn, zullen we van ons laten horen. We gaan het meemaken. Dankjewel voor je komst in de studio. Uh, uh, Jorien Jansen, de voorzitter van de LSVB, hoor u. De overheid is een plan om vanaf 2015 de jeugdzorg... helemaal onder te brengen bij de gemeente. En om dit mogelijk te maken, komt er een nieuwe jeugdwet. Hierover wordt vandaag gepraat in de Tweede Kamer. Het CDA is in principe voor, maar heeft wel zorgen. We praten erover met Mona Keizerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in principe voor dus. Wat is, in, wat is er in de nieuwe situatie beter dan in de huidige jeugdwet? Nou, er is uh, echt een aantal jaren flink uh, gesproken over wat er misging uh, in de huidige jeugdzorg. Mm -hmm. Nou, dat had bijvoorbeeld mee te maken dat er verschillende overheidslagen verantwoordelijk waren verschillende overheidslagen die ook het geld daarvoor ter beschikking stelden. Dan hebben we het over je, provincie en gemeente Verschillende um, hulpverleners die uh, daar in de rond uh, liepen... dat soms niet van elkaar wisten. En daarom is toen in 2010 gezegd... er moet echt een verandering uh, tot stand komen... waarbij gemeentes verantwoordelijk gaan worden voor de jeugdzorg. Ja, dat is uh, nogal een verantwoordelijkheid. En daar ligt volgens mij ook de grootste zorg uh, op dit gebied. Ja, het, uh, op zich dus de gedachte dat het overgaat naar de gemeente... is een goede. Die deelt het CDA. Maar het is ook wel... Het gaat ...onvoorstelbaar snel. En we gaan vanmiddag dus over die wet spreken... ...terwijl nog niet duidelijk is... Uh, ...hoeveel geld er nou uiteindelijk overgaat naar gemeenten. Nou, dat is natuurlijk wel belangrijk... ...want het is, nou, zoals ik net stelde, een hele omvangrijke taak. Je hebt het over kwetsbare kinderen. Ja, dan moet je ook wel uh, weten... ...of gemeenten voldoende geld hebben om die taak uit te voeren. Ja, stel uh, mijn kind heeft een, heeft een ernstig uh, psychisch probleem. Uh, kan de gemeente uh, mijn kind dan wel aan? Tenminste, de problemen van mijn kind... Nou, dat, de jeugd GGZ, hoe dat uh, straks moet... is één van de grote discussies um, volgens het CDA moet de jeugd GGZ wel over naar de gemeente. Waarom? Nu gebeurt het te vaak dat er met kinderen dat het helemaal misgaat met kinderen zonder dat op tijd duidelijk wordt dat er sprake is van een psychiatrisch probleem. Alleen de vraag is vervolgens, wie gaat er nou bepalen dat een kind psychische zorg nodig heeft? Het CDA heeft verschillende vragen hierover gesteld en wij zijn niet tevreden over hoe het nou uiteindelijk in de wet opgenomen is. Dus wij gaan naar vanmiddag ook een wijzigingsvoorstel in opnemen... zodat ook duidelijk in de wet staat... dat een gemeente niet op de stoel van een dokter kan gaan zitten. Nee, nee duidelijk. Um, het is toch eigenlijk heel erg simpel. Op het moment dat uh, eerder de juiste hulp wordt geboden... Aan, uh, aan, aan mensen met problemen, aan kinderen met problemen... Dan, uh, en dus de, de dure gespecialiseerde hulp wordt uh, verminderd op die manier... de druk daarvan wordt verminderd... dan ben je toch al een heel eind wat betreft uh, de, de kosten die gemeenten gaan maken? Ja, dat is uh, zeker uh, zo. En uh, dat is ook een van de redenen waarom deze hele verandering doorgevoerd wordt. Nu wordt het toch te snel naar dure zorg gekeken. En als je het zo gaat uh, doen dat je in gesprek gaat met het gezin, met de familie... van uh, wat, kan, wat kunnen jullie hier nou zelf en hoe kunnen we ervoor zorgen... dat we jullie met passende zorg ondersteunen, dan wordt het uiteindelijk ook uh, goedkoper. Maar deze wet kent wel... Heel veel verschrikkelijk veel regels. Ja. Nou en daar hebben verschillende instanties al van gezegd. Veel te veel regels maakt het onnodig duur. Dus het CDA dient ook uh, een vijftien vijf amendementen in om een aantal nadere regels uit de wet te halen. Zodat uh, daar in ieder geval het geld niet uh, aan opgaat. Nee, ik wil gehoorde kritiek ook. Inderdaad de regeldruk in de, in, de, in de nieuwe wetgeving. U heeft daar ook Kamervragen uh, over gesteld. Maar die zijn duidelijk niet, niet uh, afdoende uh, beantwoord. Nee, nee, uh, zeker niet. En als je dan de wet uh, leest en uh, je, je, je kijkt even waar staat nou dat er nog nadere regels kunnen worden gesteld... dan kom je echt tot veel te veel plekken. Ik heb uh, toen aan, aan de regering uh, gevraagd van nou, ik wil deze allemaal uh, schappen. Wat ja. vinden jullie daarvan? Nou, en dan krijg je voor elk geval weer te horen waarom dat toch echt niet kan. Ja. Nou, en ik vind dat gemeenten straks het geld moeten gaan besteden aan kwetsbare kinderen. Aan gezinnen waar hulp nodig is en niet aan allerlei uh, regels. Nee, uh, gemeenten maken zich ook een beetje zorgen, natuurlijk. Er worden steeds meer verantwoordelijkheden bij de uh, gemeente gelegd. Uh, uh, heeft onze gemeente, uh, uh, waar dan ook in Nederland, straks wel genoeg geld om ook daadwerkelijk die jeugdzorg voldoende aan te pakken? Ja, dat is dus een van de grote discussies uh, vanmiddag. Uh, ik heb uh, e-mails gehad van uh, gemeentebestuurders, van wethouders... die zeggen, nou, wij komen tot veel hogere uh, bedragen als bezuiniging... dan dat de regering heeft gezegd. Ik, ik krijg uh, mails van uh, zorginstellingen die zeggen... ik hoor nu al van de gemeentes dat ik wel 20 minder geld krijg. Wij gaan zo uh, failliet. Nou, en dat wordt natuurlijk wel een flinke discussie vanmiddag. Ja. Wat is nou het bedrag wat gemeentes gaan krijgen en kunnen ze het? Ja, gaan we, gaan we ook niet de kant nu op dat, uh, dat het in de ene gemeente... Uh, beter geregeld straks is dan in de andere gemeente? Zodat je straks een, een overload krijgt. Bijvoorbeeld, uh, laat ik een voorbeeld geven. In Amsterdam is het straks allemaal heel erg goed geregeld. Die gemeente die, uh, die heeft, de, heeft de jeugdzorg allemaal goed op orde. Maar in de uh, na, nabijgelegen gemeente uh, wil het helemaal niet vlotten. Uh, ga, je, ga je daar straks geen problemen in krijgen? Uh, ga, ge, ja. Moeten mensen straks verhuizen voor, voor de goede jeugdzorg? Precies. Nee, als het, als het goed geregeld gaat worden in gemeentes is dat niet nodig. In de wet staat wel opgenomen namelijk wat het doel is wat uiteindelijk bereikt wordt. Namelijk dat kinderen veilig en gezond opvoeden. Dat ze naar hun vermogens ook mee kunnen doen in de, in de samenleving. Dus gemeentes moeten wel die jeugdhulp aanbieden die daarbij kan helpen. Ja, en dat het dan in de ene gemeente een, een, een inloopochtend is voor eenvoudige opvoedingsproblemen en in de andere gemeenten weer een, een andere oplossing, mm -hmm. dat uh, maakt niet uit. De zwaardere zorg, daar dus de jeugdhulp, daar, zal, uh, daar, daar zitten ook kwaliteitseisen aan verbonden... dat daar niet uh, nou ja, in gehobbyd kan worden. Dat wel bijvoorbeeld voor uh, kinderen met een licht verstandelijke beperking... dat daar ook wel adequate zorg aan gegeven gaat worden. Wordt er nu de juiste weg ingeslagen? Ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat de juiste weg ingeslagen wordt. Er zijn alleen nog wel heel veel vragen. Nou, daar heb ik net het een en het ander al verteld. En die moeten vanmiddag wel naar tevredenheid beantwoord worden. Precies, want de gemeente moet volgens het CDA niet op de stoel van de hulpverlener gaan zitten. Er zijn nog 15 regeltjes die uit het wetsvoorstel moeten. Nog een lange weg te gaan, dus met die nieuwe jeugdwet. Maar hij komt er wel, hè? Ja, ik denk wel dat uh, uiteindelijk er een meerderheid zal zijn die ingaat stemmen met uh, de jeugdwet. Maar zeker weten doe je dat uh, niet. Vanmiddag uh, de behandeling. Nou, we zitten met uh, even kijken, tien, uh, tien partijen. Mm -hmm. Dus nou ja, de, iedereen kan er natuurlijk weer op een eigen manier naar kijken. Precies, Het vanmiddag... CDA-standpunt uh, heb ik net verwoord. Duidelijk. We, uh, we, uh, we hebben erover gepraat de afgelopen zeven minuten. En vanmiddag wordt er nog veel verder over gepraat in de Tweede Kamer. En dan hebben we wellicht straks een nieuwe jeugdwet. Monekizer van C ja, dank u wel. Graag gedaan. Fijne dag verder. 1 minuut voor 6. Nu al wakker zit er bijna op. Wij gaan straks slapen. Want wij uh, hebben de hele nacht erop zitten. Dus ja. wij gaan uh, niet samen met die hele publieke omroep uh, protesteren. Mm, nou op het Nee, ik sta niet op Maliveld om 11 uur. Nee. nee, ik ook niet. Nee. Nou goed. Wat we wel straks kunnen doen is de radio aanzetten. Want uh, dan zitten straks uh, Lara Rens en Marcel Oosterling. En weer... Lara is opgewekt vanochtend. Kwam er net tegen op de gang. Ze maakte grapjes. Ja, ik vond het niet grappig. Maar dat heeft waarschijnlijk te maken met tijdstip. Nou, oké. Okay. En om 7 uur. Is op Nederland 1, begint dan weer vandaag de dag van, van WNL. En uh, die nemen ook de hele dag weer met u door. En wij zijn er volgende week woensdagochtend om 4 uur weer met Nu al wakker. Wat ons betreft een hele wakkere dag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.